Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ministers van Finant praten over maatregelen tegen de schuldencrisis. Gisteren gaven ze al groen licht voor een nieuwe lening aan Griekenland van 8 miljard euro. Het IMF moet nog wel akkoord gaan. Morgen is er een EU-top gepland met alle regeringsleiders. En voor het geval ze er dan nog niet uitkomen is er voor woensdag alvast een extra EU-top ingelast. De NAVO wil nog deze maand stoppen met missie in Libië. Voorlopig worden er nog wel verkenningsvluchten gedaan om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen. Familie van Gaddafi in Algerije eist intussen dat zijn lichaam wordt overgedragen aan bevriende stamleden in Sirte. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. In Cameroen is president Paul Biya zoals verwacht herkozen. Hij kreeg 78% van de stemmen. Veel tegenkandidaten hebben een klacht ingediend omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. De 78-jarige Bia is al bijna 30 jaar aan de macht in Cameroen. Tegenstanders zeggen dat hij al lang geen echte Cameroener meer is. Ze wijzen erop dat hij een groot deel van het jaar in luxe hotels in Genève verblijft. In Colombia zijn 10 militairen gedood door strijders van de terreurbeweging FARC. De militairen liepen in de havenstad Tumaco in een, nederlaag, in een hinderlaag. Het was de bloedigste aanslag van de vark in ruim een jaar tijd. Tumaco ligt in het gewelddadige zuidwesten van Colombia. Het gebied is het centrum van de drugsmokkel waar de vark veel geld mee verdient. Voetbal International heeft de gouden televisiering gewonnen. Het RTL 7-programma van Wilfred Genee en Johan Derksen kreeg meer stemmen dan de andere genomineerden. The Voice of Holland en Wie is de Mol. Derksen noemde de prijs eervol, ook al heeft hij naar eigen zeggen niet zoveel met dat hele circus.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 the man ZANG Tell me If ever.